Van het nieuwe jaar 2011 met de uh, Abba en Happy New Year! Voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij Stalfoort op zaterdag in het nieuwe jaar. Ja, het en uiteraard is er de beste wensen. De beste wensen ook namens uh, mij natuurlijk. Rob, welkom. op dit uh, vroege uur. Ja, het is een beetje vroeg. <laughs> ja, een klein feestje gehad maar gisteren. Maar <laughs> het, het eerste live programma is weer een feit op CFM op deze eerste januari uh, vanaf twee uur. Nou, we zitten boordevol uh, met nieuws. Maar natuurlijk uh, er zijn er de standaard uh, onderdelen zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van circa. Zandvoort. Uh, om half drie komt, als het goed is, Lex van der Hoorn langs. Onze enige echte weerman van Zandvoort. Uh, kwart voor drie hebben we een heuse cd-presentatie. Kijk. Ja, de artiest komt zelf vertellen hoe een en ander uh, tot stand is gekomen. Dat, komt, dat dateert nog uit de tijd, dat, uh, ja, in die week, dat de serious request het glazen huis uh, uitgezonden werd. En daar heeft zij haar bijdrage aan geleverd. Met een prachtige cd als gevolg. Uh, dat is rond de klok van kwart voor drie. Uh, we kijken natuurlijk even vooruit, want daar hadden we vorige week ook al over... over de drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort... Uh, uiteraard, op dit moment terwijl wij zitten te praten, duiken mensen massaal de zee in. Dus koud daar... hè, koud hè. He? Hebben we daar nog een, een, een, een omroeper rondlopen toevallig? Nee, zo dadelijk gaan we wel even naar Michael Cross, een van de organisatoren van de Nieuwjaarsduikers. Dus even kijken hoe de duik vandaag verloopt. Ja, en we kijken natuurlijk ook even vooruit naar de kerstboomverbranding, want die uh, klassieker staat op de agenda van 12 januari. Daarnaast nog veel meer nieuws en natuurlijk veel muziek. En heb je zin in nieuwjaars recepties. Vanmiddag is al de eerste, hè, om drie uur. En waar is die? Van eh, Waar weet ik niet, maar hij is wel van de reddingsmigrade. Dus ah, Oké. Okay. Volgens mij gewoon op de post. Gewoon op de post. Dat nou, Goed, goed ik wel. Maar anders blijf luisteren naar leuke muziek op deze zaterdagmiddag. We hebben een hele hoop uh, top 2000 muziek hè, vanmiddag. Ja, heel veel. Oké, okay, de eerste komt eraan. Hier is Andrew Gold en Never Let Us Slip Away. Talk to I really Ziek uit 1978 op de Zandvoortse radio, radio. de Andrew Golds en Never Let Her Slip Away. Nou, we gaan Happy Birthday zingen, want we hebben een jarig onder ons. Ja, en we hebben een verzoekje daarvoor gekregen, dus die gaan wij draaien. Patricia, zij is 40 jaar geworden, uiteraard ook namens CFM, van harte gefeliciteerd. Afgelopen donderdag bereikte zij deze leeftijd... en ze staat met een schitterende kleurenfoto afgedrukt in de Zandvoortse Courant. Dus wil je, je weten wie Patricia is? Pak gewoon even de krant erbij. Doe dat. En we gaan luisteren naar het verzoekje Steven Wanders. Steve en happy Wonder. birthday. Happy birthday. Dat was uh, Billy Joel en de Uptown Girl. En die staat op plaats 1975. Jij ja, houdt alles uh, vanmiddag in de gaten. <laughs> hè? Nou ja. zoek de volgende even op. John Maas Music. Ja. Nou gaan we doen. Hoor ik zo dadelijk heb wel. Je van even, je heb <laughs> je nog even? Uh, ik kijk even vanmorgen op de, op de uh, website van zvoort.nl. Even kijken of de brandweer het ook druk gaat vannacht. Maar die hebben het redelijk druk gehad. Ja, de pieper ging maar steeds af. Dus vanaf wel. Uh, rond half zes uh, s'avonds was er in de Koninginnenweg Koningsstraat een buitenbrand. Er was een prullenbak, was door vuurwerk erin in brand gevlogen. En deze werd uiteraard door de brand weer geblust. En om half tien weer een melding. Een hoopje vuurwerk was aangestoken door jongeren. De brand weer bluste het hoopje vuurwerk en kon direct door naar de volgende. Want om kwart voor tien was er een vals alarm. Uh, en het bleek later om wens, zo'n wensballon te gaan. En uh, toen om één minuut over... Een des nachts was een aantal pallets waren aangestoken en door de brandweer bij aankomst geblust. En onderweg stond een prullenbak in de brand. Ook deze hebben ze nog even te, op weg naar de ene melding ook even weer geblust. En de kroonbomsveld, 12. En dan komt er aardig dicht bij mij. Uh, uh, bij aankomst stond de hele parkeergarage namelijk vol. Het was om kwart voor twee vannacht. De deur was opengebroken en er is naar de oorzaak van de rook gezocht. Later bleek dat de rook afkomstig was uit het schuurtje ernaast. Ja, want klopt, daar staan onze vuilniscontainers. En daar was inderdaad brand. En om half drie uh, was er uh, een, een onderzoek naar een binnenbrand. En daar bleek uh, ook een vals alarm te en zijn. Ben je al in de garage geweest? Ik ben nog niet geweest, maar Nog niet ga, geweest. ik ga straks ja, wel noem. eventjes kijken. Die auto moet even schoongemaakt worden, denk ik. Ik vrees het wel. Okay. Zo dadelijk gaan we kijken naar het weerbericht. Doen we met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Hij Goedemiddag. is inmiddels in de studio. En zo dadelijk om half drie gaan we het weer van hem horen. Music was my first love And it will be my love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 My music brings me through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 Eigenlijk zou je nu een webcam in de studio moeten hebben. Zie iedereen op Apen Een leuke <lacht> oud en nieuw gaat. Jorgen Pichula, Clark en Downtown. In de 1999 -re remix trouwens. Daarvoor de nummer. Ja, daar komt hij aan. 122 uit de top 2000. We hadden het over de single van Joe Miles en Music. En we zijn weer blij dat hij er ook in het nieuwe jaar is. We hebben we het ook van Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Met, sple met spleetogies. Met spleetogies, ja, maar ook wel last van hè. Ja. Karakter. <laughs> maar je bent niet de enige hoor vandaag, dus dat is weer een uh, troost. Uh, wat wil je weten, Rob? Nou, ik ben heel benieuwd, want uh, ze zijn juist het water ingedoken hè, in Zalvoort. Ja. Hoe warm of koud is het water op dit moment? Dat uh, varieert tussen de 3,5 en de 4 graden. 3,5 en, het... en dan ga je even gewoon gezellig induiken. Nou, ik niet. <lacht> <lacht> Zei hij wijzelijk. <lacht> maar ik kan je wel vertellen, de afgelopen zes jaar is het water niet zo koud geweest. Oké. Okay. Dus op 1 januari. Dus we hopen dat iedereen zich goed daarop voorbereid heeft. Ja, goed aankleden. Nou, dat horen we dadelijk van Michael Kras, één van de organisatoren van de Nieuwjaarsduik. Die gaan we bellen. Het weerbericht, Lex van Oren. Ja, we hebben nu een... Uh, Vanochtend hebben we wat regen gehad, een beetje... En uh, nu is het opgeklaard en uh, het, het weertype wat we dus nu hebben, dat is dus uh, af en toe zon en wat wolken. Dat, uh, dat houden we. Er staat een, uh, een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur die komt uit rond de 5 graden. Dus uh, het is warmer uh, boven water dan onder water. Ja, inderdaad. <laughs> Gewoon boven water blijven. Ja. <laughs> Vandaar dat ik ook hier zit. En morgen dan is het ongeveer hetzelfde weertype, wisselend bewolkt met opklaringen en een kleine kans op een bui. Die buien die ontstaan boven de Noordzee met een, een noordwestenwind en daar kan een buitje het land op komen morgen. kans is klein, maar aanwezig. En de maximumtemperatuur is net als vandaag ongeveer 5 graden. En dan gaan we naar de maandag, de eerste werkdag van het jaar. Dan hebben we wisselende bewolking en is er wel kans op een bui, een matige westelijke wind en een maximum temperatuur in Zandvoort ongeveer weer 5 graden, net als de dagen daarvoor. Zijn we voorlopig even van de sneeuw af Lex? Ja, we zijn even van de sneeuw af. Die, die, die maandag met 5 graden, dat een buitje kan een winters buitje tussen zitten, maar die kans is klein. De komende dagen zijn de dag- en nachttemperaturen boven het vriespunt, dus dat wordt morgens niet krabben. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag, dan moeten we toch rekening houden dat we eventjes het vooruit van de, van de auto moeten schoonmaken. En dan gaat het gedonder weer beginnen? We beginnen Nee. nee. Nee? Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, want uh, na woensdag dan gaat de temperatuur nog verder omhoog. Dan zou die uh, op uh, 6, 7 graden kunnen uitkomen overdag. En s'nachts ook geen vorst meer. Kijk, zo. Dat zijn goede berichten. En de normale middagtemperatuur in de, deze tijd van het jaar is 5 graden. Dus we zitten nu eigenlijk uh, rond de normale waarde langjarig gemiddeld. Oké. Okay. En uh, ja. Meer kan ik je niet vertellen. En als je meer wilt weten op, dan kan je altijd nog kijken op www.meteopagina.nl Je kan het ook op je mobieltje zien. www.meteopagina.nl En uiteraard ook op tekst.tv op kanaal 45. En dan ben ik er volgende week weer. Kijk, dat vinden wij gezellig. Nou, goede berichten in het prille jaar. Ja. De temperatuur gaat omhoog en uh, geen sneeuw. Geen aardigheid. Geen Geen Hartstikke mooi. En volgende Grijalig. week dan, uh, gaan wij weer voor een uh, kopje koffie zorgen, Lex. Dank je wel. Dank je wel voor de komst naar de studio. En tot volgende en de week. En een fijne nieuwjaarsdag natuurlijk. Week. Hier is Phil Collins en In die Air Tonight. Een hoge notering uit de... Top 2000. Oh, raad je het zo. Komt ie aan. Een mooie, deze single van Queen en Radio Kukka, dat Radio Blabla, bla, Radio Blabla, bla. gaan we morgen ook weer doen hè Jos tussen tien en 6. Ja, wat ga je doen dan tussen tien en 2010, en die ga je morgen horen vanaf 10 uur s ochtends. Oké. Okay. Daarover straks nog veel meer, want Jos blijft gewoon gezellig de hele middag zitten bij ons. Nee, kan dat niet? Jawel, tuurlijk. Ja, <laughs> jawel. Dan kan je lekker voor de koffie zorgen, hè? Dat bedoel ik. Dan kunnen wij weer verder. Dat bedoel ik. Nou, <laughs> ja, nou draai eens maar even een plaatje. Ja, of... nee, ga, maar, uh, ga maar beginnen met het interview, zou ik zeggen. Ja, nee, want <laughs> ze heeft zoveel fans. Dat is ook zo. Hallo, hallo. Ja, Hallo was er hey. dan. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Haal de microfoon maar even naar je toe. Ja, hallo. Want wat lazen wij in de Zandvoortse Courant? En het verhaal begint eigenlijk met uh, Serious Request, vorig jaar. Welkom. Ja, vorig jaar inderdaad. En tegenover <laughs> mij zit... Cathy Rodès Samelouta. Dat is geen Nederlandse naam? Nee. Waar kom je van oorsprong vandaan? Uh, ik heb een Nederlandse moeder. Mijn moeder heet gewoon Evers. Uh, echt een Brabantse. En uh, mijn vader kwam uit Cameroen. Aha. Ja. En ik ben in Parijs geboren en in Nederland opgegroeid. Oké, okay, dus hoe noem zo iemand? Iemand die over de hele wereld is gereisd. Daar is een speciale naam voor, toch? Nou, dat wil je ook niet aan George te vragen, want die weet dat echt niet. Ik maar trotter, ja. We lazen het in de Zandvoortse krant en dan gaan we even terug naar Serious Request. Ja. In die week dat die jongens in het Glazen Huis zaten. <laughs> en toen werd jij ergens op geattendeerd. Ja, mijn moeder die bel, die had al het hele Glazen Huis verhaal meegekregen op maandag. En uh, ik zei, ah oh, weet je wat, ik ga wel even kijken. En op dinsdag zag ik dat ze dat je een demo kon insturen. En uh, toen dacht ik, oh, misschien wel leuk om uh, Happy New Year in te sturen. Maar ik had nog helemaal niks aan YouTube of MySpace of Hives. Ik had nog helemaal niks uh, klaarstaan. Dus dat moest allemaal in twee dagen tijd gebeuren. Dus ik heb een vriend van mij gebeld van, Hier, je hebt die foto's van mij. Maak er maar wat van, uh, zet de muziek eronder. En het moet gewoon morgenavond in de lucht want luisteraars, we hebben het over een demo. Je hebt een, je hebt een plaat opgenomen. Ik heb een, uh, ja. zo, zo, zo, zo is het gewoon. Ja, precies. En die heb je naar, uh, naar Series Request uh, gemaild? Gestuurd. Ja, die kon je op de site uh, plaatsen. <coughs> en dan konden mensen dus doneren op jouw lied. En die donatie is dan bestemd voor, uh, voor het Rode Kruis. Ja. En dus ik heb donderdagochtend uh, al vrienden en bekenden gemaild van je moet vandaag noorderen. En uh, nou, dat ging uiteindelijk heel snel, maar ook weer niet. Want heel veel mensen waren natuurlijk bezig met kerstinkopen. Niemand was daarmee bezig. Nee. Dus, uh, maar toch hebben we in die twee dagen tijd uh, 545 euro opgebracht. En uh, ja, dat vond ik, uh, had ik helemaal niet verwacht. Maar goed, uh, en, uh, je, bent, je bent in Zandvoort bekend, want je hebt een, een, een wellnesscenter. ja. Daar Klopt. bij Hotel Bouwers, daar ja. kunnen mensen je van kennen. Ja. Maar muziek, die associatie ja. hadden ze nog niet. Inderdaad, ik denk de mensen die mij me van uitkennen kennen, die, die staan waarschijnlijk helemaal raar te kijken. Wat doet ze nou dan? Ja. <laughs> en vrienden die mij van vroeger kennen, die hebben ze van ja, hè hè, eindelijk. Eindelijk, ja. eindelijk trekken ze die jassen uit. En, uh, ja. Dus dat is heel grappig. En dan kwam het uh, eigenlijk allemaal in, de stroomversnelling ja, in een stroomversnelling denk één keer. Ja, ineens dan gaat het heel snel, ja. Dus een cd maar... gemaakt, opgestuurd, geld in, opgehaald voor het ja. goede doel. Ja. En nou, nou heb je je eigen cd. Ja, een singeltje inderdaad. Ja. En uh, wat, wat kunnen we verwachten? Want je hebt meer nummers op je repertoire staan. Ja, ja we zijn uh, met z'n tweeën. Uh, Thies van der Linden is mijn muziekpartner. Die ken ik van vroeger, 15 jaar geleden in Nijmegen, waar ik ben opgegroeid. En hij zit al 30 jaar in de muziek, heeft zijn eigen studio. En uh, maakt heel veel producties voor, ook voor televisie en... Uh, uh, muzici of musea maakt heel veel materiaal. Dus die heeft heel veel uh, materiaal dus heel veel materialen ook liggen. Ik heb heel veel teksten liggen. Zelf geschreven? Zelf geschreven. Ja. En, uh, en ja, het werd gewoon heel goed samen. Hij hoeft maar even muziek te laten horen en nou, dan hebben we alweer een liedje klaar. Dus op een gegeven moment moesten we echt een streef van oké, okay, we hebben nu 12 of 13 nummers opgenomen. Ja. Laten we nu maar even stoppen, want we moeten die nummers afmaken. Dus daar zijn we nu mee bezig. Je, je dus, nu, uh... De single is nu uit, maar je, zei, je hebt plannen om een CD uit ja. te gaan brengen. Ja. Nou, je spreekt voor zich natuurlijk dat zodra die CD er is, dat je hier weer, weer komt. Ja, uiteraard. Want dan willen we graag ook aan de luisteraars laten ja, horen. Ja, ja. En deze tekst had je ook van dit single, want die heb je ook zelf geschreven? Ja, die heb ik, dit heb ik vorig jaar geschreven tijdens de kerst. Toen was ik ziek drie dagen op bed gelegen. Ik denk, nou, ik moet toch mijn tijd een beetje nuttig besteden. Ja. <laughs> okay. Toen heb ik uh, die tekst geschreven en met Ties samen aangepast. Maar je moet natuurlijk meer gaan doen. Ik bedoel, je woont in Zandvoort. Hè? We hebben nog zo'n bekende ja. zanger uit Zandvoort. Uh, we hebben bij luisteraars wel bekend, Ellen Clark. Ja, nou, die is wel al een paar stappen vooruit. Jawel, uh... maar als hij dit singeltje hoort, dan denkt hij van, hé, hey, ja. wie weet. Ja, nou, het zou leuk zijn om hem te ontmoeten, sowieso. En we hebben straks toch, hebben we, hebben we, hebben we, hebben we Jazz <coughs> Behind the Beach of Jazz Behind the Bar. Wat hebben we nog meer? Jazz op, op het plein. Dus, ja, uh, ja dat... kom maar op. Kom maar ja. op. Ja, ik vind het heel leuk. Je gaat nu, ook, je gaat nu echt door. Je... Nu ga ik echt door. Want ik ben, ik ben uh, toen ik 15 was begonnen met schrijven en maar altijd voor mezelf, uh, als ik bijvoorbeeld liefdesverdriet had, dan schreef ik weer een liedje. En dan uh, was dat op die manier mijn verwerkingsmethode. Uh, ja. En um, dus ja, ik heb het altijd voor mezelf geschreven en altijd dat idee van nou, misschien kan ik er ooit wat mee doen, maar ik durf nooit. Ik had een paar kansen, ook uh, 15 jaar geleden zelfs. Maar ik durfde gewoon niet. Ik vond het niet goed genoeg, ik vond mezelf niet goed genoeg of ja, onzeker. En nu heb je van ja, allemaal laat als het nu weer 15 jaar wacht, dan ben ik 50. En, uh, en, en dan, dan heb ik Ik geen de zin luisteraars meer. nu rekenen. Ja, ja. En, hoe oud zal ze nu zijn? Ja, klopt. <laughs> ja, dus, uh, nee, dus nu, nu kan ik gewoon niet meer terug. En ik heb dat dekseltje al die jaren op dat potje gehad. Nu is het ja. dekseltje eraf en die kan niet meer terug. Nee. Dus ik, ik kan alleen maar vooruit nu en... Met alle nummers die we nog hebben liggen voor zeker drie albums. Ja. En wat voor genre moeten we dan aan denken? Wat voor soorten? Ja, het muziek? is toch een beetje de lounge-sfeer. Uh, Lounge-achtige lounge muziek. muziek is het, ja. Oké, okay, een, een beetje jazzy-invloeden, beetje casanova-invloeden. In ja. Ja dat, ja, dat hoort bij jou, hè? bedoel me, <laughs> Ja, naar nou, was ook niet echt nou, eigenlijk. Goed. Maar ja, Sardé is wel mijn grote voorbeeld. Het gekke is dat ik er altijd wel. Met ik wil haar... bewust niet zeggen. Ja, <laughs> ik denk, ik kan maar. Ik, je, het is niet mensen eens. Mensen die dat je ik... kennen kunnen de de vergelijking, kan ik me dan wel voorstellen. Ja, maar goed, dat heb ik het, altijd wel dit... al gehad vanaf uh, dat ik twintig ben, word ik altijd met haar geassocieerd uh, qua uiterlijk. En ja. nu ook met de muziek, ook als mensen niet weten dat het van mij is. Dus, hey, is het een nieuwe muziek van? Ik denk van, zo... Oké, okay, dat is echt een groot compliment. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Geweldig. En ik heb begrepen, je gaat vanmiddag ook op bezoek bij onze collega's van Entertainment for You. Ja. Dus mensen die dit interview gemist hebben, kunnen dan tijdens dat programma ook nog eens een keer ken ja. met jou kennis maken. Ja. ja. Geweldig. We hebben een cd gisteren al gedraaid en we zeggen Oh, je, leuk. Doorgaan. Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Nou, <laughs> dat doe ik zeker. Nou, leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Geweldig. Nou, uh, so far... Dus, oh ja, jij wou nog even... Uh... Ja, kan ik nog wat mensen bedanken? Ja, natuurlijk. Ja, Dit sponsoren. Ja, ja, ja, ja, want dankzij mijn donateurs uh, zit ik hier. Hè? Ja. Anders had ik hier nooit gezeten. En er zijn een aantal mensen uit Zandvoort die dus ook gedoneerd hebben. Dus die wil ik heel graag bij deze bedanken. En dat is... Uh... Mag ik ze allemaal opnoemen? De, de vloer is van jou. Oké, okay. Sonja Kimsma. Uh, Mark-Alexander Nuis. Chantal Munniks. Sander en Mariette Denik. Lisbeth Tjallik, Karin Bush. Patricia Ramar, die trouwens ook de foto heeft gemaakt op mijn website. Helemaal goede foto is het geworden. Stella Inden, Frank Denker. En dan nog een paar uh, rotrie van uh, Zandvoort. Willem Jubels, senior. Sander Schuurman, Sjors Polman, Marike Bekking en Boudewijn van Vilsteren. Dankzij hun Dankzij en hun... nog een aantal anderen ja. Ja, is dit uh, dus zo ver gekomen. Dit project van de grond gekomen. ja. Geweldig. Is, uh... Ik zou zeggen, wij gaan gauw luisteren. Wij ja. gaan hem draaien, maar als mensen hem ook nog op de computer willen horen, ze kunnen naar YouTube gaan? Naar YouTube en op mijn site uh, Voice of Rodes, ja, de bandnaam is Rodes, dus R-H-O-D-E-S. Dan uh, kunnen ze ook uh, met een linkje naar, uh, dan kunnen ze het downloaden, het liedje. Ook. En is je al te koop? Nou, dit is een free download. Een free download. A free download. Oh, kijk. dit is een giveaway. Een giveaway. <laughs> nee, straks niet, hoor. <laughs> <laughs> nee, straks niet. straks <laughs> niet. Geweldig. Ik zou zeggen, laten we, we hebben iedereen bedankt. Je hebt ja. iedereen bedankt. Ja. Geweldig. Hartstikke leuk dat je in de studio bent. Dank je wel. En uh, ben jullie. ga knallen. En ik, hoop ja. je, ik hoop je in Jazz Behind the Beats ja, weer weet. op het podium te zien. Ja, leuk. Goed, ja, we gaan wel. luisteren. Ga je nog meezingen met uh, Entertainment for You met deze plaats? Oh, weet ik niet. Dat, well, dat zou wel leuk zijn natuurlijk. <laughs> nou, We zullen zien. Dat is straks. We gaan het aan Roy vragen. Nou, hier komt hij okay. dan. Hier is Happy New Year. Mm. Well against its own nature. your pain disappear a bright view a shiny horizon but luck and happiness you can rely on yeah Open your heart and you will see clearly Love is the key, give it sincerely Open your heart and you will see clearly Love is in the air, everywhere I look around is in the air Every sight and every sound And I don't know where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 Op de nieuwjaarsdag blies een man zichzelf op voor de kerk. 21 mensen kwamen om. Sinds de aanslag is het onrustig in delen van Egypte. Koptische christenen vinden dat ze onvoldoende beschermd worden door de regering. Kinderboekenschrijfster Hanna Kraan is overleden. Ze werd vooral bekend door haar boekenserie over de boze heks... die voor het VPRO-programma Villa Achterwerk werd verfilmd. Hanna Kraan is 64 jaar geworden.